Door Alt -Megens. Het Egyptische leger steunt het besluit van president Mubarak... om de macht over te dragen aan vicepresident Suleiman... en is niet uit op zijn onmiddellijke vertrek. Dat kan worden opgemaakt uit een verklaring... die is voorgelezen op de staatstelevisie. Het leger belooft eerlijke en vrije verkiezingen later dit jaar. Een datum wordt niet genoemd. Ook moet de noodtoestand worden beëindigd... maar dat kan pas als de protesten ophouden, de rust terugkeert... en de mensen weer aan het werk gaan, zegt het leger. Rond deze tijd begint in Egypte het vrijdagmiddaggebed. Verwacht wordt dat na afloop miljoenen Egyptenaren in Cairo... Alexandrië en andere steden de straat opgaan... om opnieuw het aftreden van Mubarak te eisen. De Consumentenbond geeft de belastingtelefoon een ruime onvoldoende. De bond stelde 50 vragen aan medewerkers achter de telefoon.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 Vorig jaar scoorde de dienst ook al slecht op de kwaliteit van de antwoorden. De belastingtelefoon is dus wel verbeterd op het gebied van wachttijd en begroeting... en krijgt daar een 7 voor. Minister De Jager wil zijn greep op de Nederlandse bank en de AFM versterken. die manier moet er meer toezicht komen op de toezichthouders. De Jager wil in de wet zetten dat hij de bank en de AFM kan opdragen... meer aandacht te geven aan bepaalde onderwerpen. En ook wil hij ze kunnen dwingen beter samen te werken. De maatregelen zijn een uitvloeisel van het rapport van de commissie Scheltema vorig jaar juni. Die leverde scherpe kritiek op het toezicht van de Nederlandse bank op de DSB-bank. De World Press-foto van 2010 is gewonnen door de Zuid-Afrikaanse fotografe Jodie Bieber. Ze maakt een portret van de 18-jarige Afghaanse vrouw Bibi Aisha. Haar man had haar gezicht verminkt omdat ze was weggelopen. De foto stond in augustus op de cover van het tijdschrift Time.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 Ook drie Nederlandse fotografen vielen in de prijzen. Joost van den Broek won met een foto van een Russische matroos tijdens Seil Amsterdam. Chris Keulen werd derde bij Sport met een foto van wielrenners in Eritrea. En Martin Roemers was de beste in de categorie Dagelijks Leven... met zijn serie Portretten van Steden in Derde Wereldlanden. Op 7 mei wordt de World Press-foto uitgereikt in Amsterdam. Mobieltjesfabrikant Nokia gaat samenwerken met Microsoft. Windows Phone wordt het nieuwe besturingssysteem... voor alle smartphones van de Finse fabrikant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 En aan de onderkant hebben ze problemen doordat uh, Chinese bedrijven uh, goedkope mobieltjes kunnen maken en veel sneller dan Nokia. Nokia's eigen besturingssysteem Symbian geldt als verouderd. Het weer bewolkt, af en toe regen of motregen, het wordt 7 tot 11 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen en vanavond trekt dat neerslaggebied naar het noorden. En ook morgen is het regenachtig.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 Goedemorgen, het zal ik niet verbazen dat we vandaag weer het Tahrirplein in Cairo aandoen. Het is het moment van lege communiqueer nummer 2. De dag van het vrijdaggebed, de dag van de woede, de dag van de uitdaging, de dag van de miljoenen. Kortom, we maken er een balansdag van. En toch bezoeken we straks, zoals iedere vrijdag, de wijk Vollehof in Zeist. Daar werd van de week iemand door een arrestatieteam uit de flat gehaald. Wat er precies gebeurde, hoort u dus straks. En in Limburg wacht ons bij de provinciale statenverkiezingen een krachtmeting tussen de PVV en de rest. Lokale en regionale willen een vuist maken. En ik ga straks eens spijlen hoe sterk dat front daar is. Wilt u alles meemaken? En wilt u zien wat we nog meer in petto hebben? Luister, kijk en. Surf naar gids.fm. Het Egyptische leger heeft zojuist communiqué nummer twee uitgegeven. En, en daarin steunen ze de machtsoverdracht van Mubarak naar Suleiman. Ze uh, zeggen dat de noodtoestand wordt opgeheven als de protesten ophouden. En ze beloven eerlijke en vrije verkiezingen. Ik ga erover praten met vier gasten aan tafel. Frans Verhagen, Amerika-deskundige hoofdredacteur van Amerika.nl. Marcel de Haas, hij is docent conflictstudies aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Die is net onderweg, hij zal in de lift stappen, denk ik nu. Upracht, Pracht, hij is Egyptoloog en onze buitenlandredacteur Willem Frank de Nood. Meneer Pracht, u zou vandaag zijn afgereisd voor een bezoek aan Egypte... voor een rondreis langs de oudheden. Ja, dat klopt. Ja. En u hebt Mubarak gisteren gezien en Suleiman. Mm -hmm. En we horen net wat het leger heeft verklaard. Ja. Het zijn dus nog steeds geen katten. En nou, die twee? Nee, ik, euh... we hadden eigenlijk allemaal al... Gehoopt op een, op een vreedzame afwikkeling van dit alles. Maar het lijkt alsof die padstelling eigenlijk steeds, steeds groter wordt. Want je ziet het nu ook, de beelden. Mensen pikken het niet, die, die, die verklaring van Mubarak. Ja, het is een koppige man. En ja, we zullen gaan zien wat er, wat er nu gaat gebeuren. Ik praat zo meteen met de docent Conflictstudies... aan de Koninklijke Militaire School in Brussel over de... de de rijkwijde van het legercommuniqué dat zojuist is uitgegeven... meestal als een communiqué wordt uitgegeven, betekent dat een staatsgreep. Wat mij opvalt, Frans Verhagen, Amerika-kenner en hoofddirecteur van Amerika.nl... is dat de Verenigde Staten zo slecht op de hoogte zijn... van wat er staat te gebeuren in Egypte. Ja, blijkbaar is het inlichtingapparaat niet bepaald goed. En dat hebben we al eerder meegemaakt. Dat hadden we in Iran ook, dat hadden we in Irak ook. Uh, ze hebben weinig mensen aan de grond. Uh, en dat komt omdat er gebrek is aan Arabisch sprekende mensen. En dat komt omdat ze, als de dood zijn... om uh, Islam islamitische radicalen ergens uh, in te huren als spion. Er zit een soort, ja, een soort schizofrenie in de Amerikaanse uh, methode van het proberen inrichtingen te verwerven. Waardoor ze eigenlijk steeds op een achterstand staan. Zeker nog, uh, Leon Panetta, dat is de CIA. Ja, en die stond echt in zijn hemd gisteren. Die zei gisteren in het Huis van Afgevaardigden: naar alle waarschijnlijkheid stapt Mubarak vanochtend mm. uh, vandaag op ja nee, Het lijkt me dat meneer Panetta op zou moeten stappen eigenlijk. Maar dat is een zijspoortje. Zij maar het, het zou te denken moeten geven aan de Amerikaanse regering... dat ze bijzonder slecht geïnformeerd zijn. De Verenigde Staten staan helemaal op het verkeerde been. Stonden helemaal op het verkeerde been. Ja, kijk, nee, ze zaten natuurlijk een onmogelijke spagaat. Want vorig jaar heeft Obama, hoe, hoe waar Ik nog ontvangen... en geprezen als een, als een stabiele leider in het Midden-Oosten... Uh, om die transitie te maken, die overgang te maken. Daar hebben ze tijd van nodig. En ze weten uiteraard ook niet welke kant het op gaat. En zoals het er nu uitziet... Uh, schat ik in dat er gewoon een militaire staatsschip komt uiteindelijk. Uh, en daar willen ze ook niet helemaal uh, aan boord zitten. Dus ze moeten erg goed oppassen met wat ze zeggen. Meneer De Haas, u bent er. Goedemorgen. Uh, komt er, Goedemorgen. er inderdaad een militaire staatsschip? Verwacht u dat ook? Heeft u gehoord van het communiqué nummer 2 overigens van het leger? Uh, die heb ik nog niet gehoord. Oh. Alleen maar communiqué 1. Ja, nou, er is zojuist een tweede communiqué uitgegeven... Uh, waarin staat dat ze de machtsoverdracht van Mubarak richting Suleiman ondersteunen. Dat de noodtoestand pas wordt opgeheven als de protesten stoppen. En uh, dat ze eerlijke en vrije kiezingen beloven. Wat mm -hmm. vindt u van dit soort beloftes? Uh, ja, kijk, het zat natuurlijk in de lijn der verwachting. Nou ja, de belofte is één ding. Hè. Uh, maar waar het leger bij gebaat... het leger is natuurlijk daar altijd een sterke machtsfactor geweest. Uh, en uh, zoals je ook ziet bij andere legers uh, en, en, uh, en, en, en regimes... Uh, ik kijk dan vooral naar het Russische... Uh, zie je natuurlijk dat zij natuurlijk aan de macht willen blijven. Hè. Daar gaat het om. Of in ieder geval, je kan het ook vergelijken met Turkije... een machtsfactor in de politiek willen blijven spelen. En dus probeert men op een dusdanige manier te doen... dat er nou ja, in ieder geval een schijn naar democratie wordt gewekt. Maar in ieder geval de zaak zo in te kleden dat zij de macht niet verliezen. Dus daarom moet het ook niet te snel gaan. U zegt een schijn naar democratie, dus u gelooft er nog niet in, in die democratie? Nou, uh, legers hebben nou zo gek veel van doen met democratie. Behalve dat van ons natuurlijk, maar... Uh, nou, <laughs> laat ik dat voorop voor, voor zitten. Ja. Maar uh, nee, dat ligt oh, niet zo voor de hand in dit soort type autoritaire regimes. Hè. Uh, Mubarak was zelf het hoofd van de, van, van, van de Egyptische luchtmacht. Uh, Generaal? Uh, uh, mm -hmm. Ja. Dus uh, en je ziet ook de afgelopen weken dat natuurlijk uh, de grip van het leger op de politiek groter is geworden. Hè? Uh, een voormalige uh, luchtmachtbevelhebber is premier geworden, ja. uh, de minister van Defensie is uh, vicepremier geworden. Dus daar zie je al die dingen o in toenemen. En uh, die Soleiman die komt natuurlijk ook uit de hoek van militaire inlichtingen en de inlichtingendiensten. Dus uh, daar zie je dat uh, het leger zijn grip uh, al toeneemt. Eigenlijk ook al om Mubarak op een zijspoort te zetten. En er staat een regel in dit communiqué. Namelijk dat uh, als de protesten ophouden, dan zullen ze de noodtoestand opheffen. Ik, had, ik dacht dat Mubarak al had beloofd de noodtoestand sowieso op te heffen. Dus eigenlijk zijn we een stapje terug aan doen. En proberen ze denk ik een excuus te creëren om als het uit de hand loopt inderdaad in te grijpen. Dat was ja, mijn volgende vraag. Ik, ik vond u. het een raar communiqué wat dat betreft. Want er stonden dingen in die eigenlijk al, al beslist waren. Want Verhagen, die voorspelde zojuist een staatsgreep. Gelooft u dat ook? Ja, kijk, ik denk in wezen dat er al een staatsgreep aan de gang is. Hè? En of je die nou openlijk verklaart of niet... met een comité voor de tv... het is natuurlijk aan de gang. Uh, maar dat hoef je niet uh, formeel af te komen. Maar, je maar ziet, een staatsgreep je ziet, dan toch wel met de gevestigde krachten tot nu toe? Namelijk Mubarak... Op een zijspoor weliswaar. Ja. Suleiman. Nou ja, kijk, je ziet, je ziet gisteravond die vergadering van die, hoe heet het, die Supreme Cause of the Armed Forces. Ja. He, en die schijnt dus niet meer bijeengekomen te zijn sinds de laatste oorlogen met Israël van 67 en 73. Dat zegt op zich al genoeg. He, dus je ziet dat er alles aan wordt gedaan. Maar hoe die precieze machtstrijd intern is, weten we natuurlijk niet tussen inlichtingendiensten en uh, binnenlandse veiligheidsdiensten en het leger. Hè. Het leger is natuurlijk traditioneel natuurlijk voor de vijand van buiten. Maar goed, uh, sinds de oorlog met Israël zijn opgehouden, ga je natuurlijk meer naar binnen kijken. En er zijn natuurlijk gevestigde belangen. Uh, de, het Egyptische leger uh, controleert de militaire industrie... wat iets tussen de 5 en 15 procent van, van de economie van Egypte is. Hè. De, dat zie je ook vaak in dit soort autoritair regime... dat de generaals economische belangen hebben. Dat is dus ook een reden om uh, hun positie uh, daar te bestendigen. En Frank, jij had mededelingen over aanwezigheid van sommige militairen op het plein. Uh, nou, en dat niet alleen, maar ik wil nog even inhaken op wat meneer De Haas net zei. Uh, ze, de, de, de militairen die zitten niet alleen in de militaire industrie, maar ze hebben uh, allerlei belangen in de economie. Hè. Ze zitten ook in het hotelwezen, ze, uh, ze zitten in de vastgoedsector, noem maar op. Uh, ze hebben allerlei fabrieken en bedrijven, uh, en niet alleen de generaals, maar de ex-generaals. Dus uh, de, de totale macht, of de, de economische macht van het leger of van de, de ex-generaals, dat is misschien wel een derde van de economie. Ja, dat is wat meneer de Haas zei. Dat zien ja. we overal. Dat zien we in Iran. Dat zagen we in Irak. Dat zien we in Turkije. Dat zagen we in Turkije. Gelukkig is dat een beetje ontmanteld. Zo langzamerhand. Maar dat is natuurlijk in al die regimes. En dat is lastig om op te geven. Veel lastiger nog dan de politieke macht. Precies. Dus ja. die generaties zullen ja. ook vooral kijken naar. En zeggen wat voor nieuwe president krijgen we straks. En behartigt die ook onze, onze ja, wat economische Wat ik graag vind is dat. Kijk, het, het, het, lijkt is erop, het lijkt erop als de bevolking. Uh, het leger zou steunen. En uh, als ze niet oppassen, dan zet het leger zichzelf... aan de verkeerde kant van wat er nu aan, aan de hand is. En ik vraag me over hoeveel controle... de Suderman eigenlijk nog wel heeft. Ja. En als ik het nou ja, namens het leger zou ik mogen denken... van waar heb je nou het beste meeste baat bij? Dan is het toch nu, denk ik, om oberen een zetje te geven. En mm -hmm. uh, Suleiman eigenlijk ook. Maar ik zou niet weten wie dat dan zou moeten vervangen. Daar weet ik te weinig voor van Egypte. Maar om als leger te zeggen van... wij staan... Namens het volk aan jullie kant en wij proberen dat uh, te realiseren. En ik, ik vind dit een rare manoeuvre. Nou, je, je schetst een beetje in het beeld alsof dat leger neutraal zou zijn. Hè? Alsof ze nog. Uh... Dat is waar. En, ja. Alsof ze tussen tuss het volk en Mubarak staan. Maar dat is natuurlijk nee, niet maar zo. Ze hebben natuurlijk wel een belang bij om dat volk uh, onder controle te houden. Nou, en, en rustig te houden. Dat in absoluut. Zin. Maar ik denk dat het, dat het beeld een beetje is gaan schuiven. Afgelopen woensdag bracht de Guardian een, uh, een verhaal over, uh, over mensenrechtenschendingen. Door het leger. De mm -hmm. afgelopen tijd. Zijn, er zouden honderden demonstranten zijn opgepakt. Bij verschillende checkpoints van het leger. Die zijn hardhandig ondervraagd. Zelfs gemarteld. Mm. Dus de, het, het idee van het leger als neutrale partij. Dat, dat is aan nee, het maar de... als je naar het grote spel kijkt... van, van waar hebben ze nou het meeste belang bij het leger op dit moment... dan is het uh, uh, uh, uh, misschien om uh, rotzooi te krijgen op het plein... zodat ze echt kunnen ingrijpen. Ja. Maar dan, dan kunnen ze nauwelijks meer volhouden ze aan de kant van het volk staan. Maar ik had gedacht dat ze misschien politiek wat slimmer geweest zouden zijn... en deze situatie voor eigen voordeel hadden uitgebuit. En daar lijkt het niet zo op. Dat vind ik een beetje raar. Ik weet niet hoe meneer De Haas daar tegenaan ja. kijkt. Ja, ik, ik denk... Het is waarschijnlijk ook moeilijk om het leger als één geheel te zien. Hè? Want ja. dan krijg je ook nog het onderscheid tussen wat je mag aannemen... de jongere officieren. Dat zijn degenen die met die tanks op dat plein staan ga jij uiteindelijk jouw eigen volk neerschieten. Hè? Dat is natuurlijk een, een dilemma. Hmm. Terwijl die generaals, die natuurlijk in het regime zitten... die in hun gevestigde economische belangen zitten... dat eventueel wel willen doen om hun macht te behouden. Maar die jongere officieren hebben die macht niet... hebben er ook geen belang bij. Dus daar dat kan ja. ook nog een splitsing waar. En dat beeld van die mensenrechten schendingen... dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar het grotere beeld naar buiten toe, zoals wij dat ook zien... is dat het leger, anders dan die politie... Uh, eigenlijk niet heeft ingegeven of zelfs uh, dat uh, ja, de militairen staan op de, te dansen op die tanks met, uh, met, met de mensen daar in de straat. Dus dat geeft een positief beeld van het leger. Ja, uh, vandaag, uh, of vanochtend net eigenlijk, meldde Reuters... dat, uh, dat een officier die heeft zich uh, gemeld op dat plein... en zeg maar, die is overgelopen naar de demonstranten... en volgens hem zouden, zouden nog meerdere officieren volgen. En ik neem aan dat dat een, een, een jongere ja. officier is... Ja, nou, nee. dat bevestigt dus het beeld, hè? hè? Ja. Dus, dus dat kan ook nog een hele interessante worden... dat je een splitsing krijgt uh, in het leger van uh, ja. jonge, lage officieren en, en hoge... U zei in het begin dat u parallellen zag met, met Rusland. Ja. In hoeverre, meneer in ja, nou dan, dan moeten we vooral denken aan destijds... de staatsgreep tegen Gorbachev in 1991... In waar uiteindelijk de Sovjet-Unie ten onder is gegaan. Um, ik denk een algemeen tenens, maar ik heb daar geen studie van gemaakt. Ik ken dus alleen de, de Russische casus. En later hebben we natuurlijk met Jeltsin... Uh, met zijn problemen met de opperste Sovjet in 1993... vergelijkbaar iets gezien. Nou, wat zie je dan? Dat leger... Uh, en ook daar in Rusland hebben die ook politieke... en ook economische belangen uh, he, als machtsfactor. Die kijkt gewoon van welke partij... Uh, uh, uh, binnen de politieke fracties gaan wij nou ondersteunen, opdat onze macht gehandhaafd blijft. Nou, dat was in 1991 dus niet... zeg maar, de vooral door de KGB geïnspireerde uh, staatsgreep, Maar ze hebben uiteindelijk toch voor Korbatschow... of misschien dan al voor Yeltsin uh, gekozen. Voor, uh, voor, omdat ze dachten van, nou... dat zijn de belangrijkste politieke krachten... die gaan het bepalen in de toekomst. Overigens, en dat zal in Egypte ook... zeg ik dan even, hè, uh, als niet-Egypte-deskundige... Uh, uh, uh, deskundige, uh, zullen ze wel wat terugvragen. Uh, dat zag je bijvoorbeeld bij Jeltsin met die opperse Sovjet in 1993. Uh, nou goed, uh, de, de tanks, hè, schoot de Sovjet, dat weten we. Dus dat parlement is opgerold. Maar het eerste wat er gebeurde is dat vervolgens kwam er een militaire doctrine uitrollen als belangrijkste veiligheidsdocument. Dat was dus duidelijk op verzoek van het leger. Nou en uh, uh, in, in onze gedachte als, als militair deskundige heb je als hoogste goed altijd een veiligheidsstrategie. En daaronder hangt dan voor het militaire apparaat een doctrine. Maar die doctrine nam, eh, dat was het eerste document... er was nog helemaal geen veiligheidsstrategie. Eh, nee. En daardoor, met die doctrine, wist dus ook eh, in formele zin het leger te zeggen van... Eh, kijk eens, dit moet ik allemaal kunnen doen... en daarom zijn wij een belangrijke politieke machtsfactor. Dus ze willen er iets voor in dat zonder twijfel. Op het ja, moment dat ze, dat ze zeggen, we gaan niet ingrijpen, we gaan geen eind maken aan... Uh, dat kunnen ze ook bijna niet doen. Kijkt u naar het plein op dit moment? Kijkt u naar de beelden die er komen van Al-Arabiya, al Jazeera, al BBC World, CNN? Ja, Kijk, dus er zal gewoon ondertussen het aan de politiek gevraagd de worden van... van ja. uh, wat, uh, uh, wij zullen bepaalde fracties steunen, maar wat gaat ons dat opleveren? En in, in, in de Russische situatie zie je dat steeds weer terugkomen. Ook de afgelopen jaren, dan komt er weer een veiligheidsstrategie. Maar op de een of andere manier proberen de militairen toch weer... door middel van hun militaire doctrine die grip op het veiligheidsbeleid... en op het, uh, ook deels op het politieke bestel te behouden. En dat is volgens mij een algemeen kenmerk van dit soort autoritaire regimes. Die voor hun overleving het moeten hebben van de strijdkrachten. Het is eigenlijk zondag vandaag met de pracht in, uh, in Egypte. <laughs> zo zou ik het noemen. Ja, een rustdag in ieder geval. Uh, morgen ja, gaan nou ze rust, weer aan het werk. Ja. De rol van de vakbanden, hoe groot is die? Die zijn natuurlijk voor een groot gedeelte verboden. Ja, ja daarom. Um, uh, er is natuurlijk een, uh, een, een voor de schermen en achter de schermen uh, verhaal. En um, vooral dat laatste, daar, daar, daar is zo weinig over te zeggen. Vaak zie je ook dat mensen daar... Uh, als je erover wil praten, daar niet over beginnen. Althans, zeker de afgelopen jaren, de angst zit er zo ontzettend in. We hebben toch te maken met een dictatuur, uh, hoe je het went of keert. Mm -hmm. Maar en die... gisteren is er flink gestaakt. Mm -hmm. en, en daar is eigenlijk ook die revolutie in 1977 mee begonnen... Hè, met de staking van de arbeiders. Ja. Ja, um, ik, ik denk dat ik daar heel weinig uh, in de toekomst, hè, voor de toekomst uh, een voorspelling kan doen. Uh, duidelijk is dat er een, een, een heleboel verschillende machtsfactoren zijn. Dat, we hebben het net over het leger, we hebben het nu over de, de vakbonden. Maar ja, ik denk toch de macht van het volk, de arme mensen uh, die hier nu zich verenigen en uh, wellicht inderdaad gesteund worden door die, uh, door die vakbonden... Uh, dat die uiteindelijk toch aan het langste eind gaan trekken. Dat, uh, dat hoop ik in ieder geval wel. Nou, wat je in het algemeen ziet natuurlijk... is toch dat de Arabische landen, de Arabische bevolking... Uh, zijn angst een beetje overwint. Uh -huh. Er werden heel lang in de vakliteratuur... en in, in, in die bladen voor en vers en zo geschreven... over die Arabische, ja, een beetje lamlendigheid. Er gebeurde eigenlijk niet veel. En de, die dictaturen konden gewoon hun gang gaan. Dat lijkt wel voorbij. En die geest krijg je niet meer in de fles. Dat is wel een, een, een vrij fundamentele fundamentele verandering heeft er plaatsgevonden, denk ik. Dat ja. moeten de militairen toch ook bewust zijn in de, in de Kamer in de Haas? Ja, maar wat ik me overigens afvroeg, maar uh, corrigeer me als ik het niet goed heb... Is, is dit nou een opstand van de arme bevolking? Uh, als je ziet dat het toch vooral mm. door Twitter en Facebook en, en dat en, soort dingen, en, dingen en is en geleid. Uh, ja, ja. Heb dus ik het meer dat het ja. idee veel jongeren zijn, ja, uh, ja. modern... He, en dus ja. niet duidelijk de, de arme, lui en de islamitische connotatie... maar duidelijk van... Ja. Westerse ideeën. Ja, ja maar ja. dat is het nou, dat dat dat Wij dat hadden, zo. wij dan tussen steeds het westen dat daar niks gebeurde... en dat die jongeren zich allemaal lieten koeieneren. Ja. En bovendien dat ze allemaal gevangen zaten... in de klauwen van allerlei islamitische organisaties. Dat is natuurlijk verstrektig flauwekul Ja, dus, dus je ziet wat op het even dat die gangbare theorieën... eigenlijk ineen komen. Er leven zijn. natuurlijk ja. ook ongelooflijk veel jongeren onder de dertig. Ja, zeker. De gronding ja. bestaat daaruit. Ja, dat klopt. En uh, wat ik in de afgelopen jaren uh, heel erg gemerkt heb... is dat er... Uh, het, het idee van, hè, het, het is een beetje een domme bevolking hè, die, zich, die kort gehouden wordt. Dat is toch veranderd. Uh, met name in, in Cairo, waar het nu allemaal uh, speelt. Daar merk je dat, uh, dat mensen zich uh, vooral gericht hebben op, uh, ja, op ontwikkeling. En juist deze jonge mensen, die, uh, die zijn zich nu aan het organiseren. Die uh, zien natuurlijk ook wat er in het westen gebeurt. Of elders in de wereld. En, en, en, en willen gewoon uh, los uit de greep van... Uh, van die dictatuur. Ja, het, het klinkt natuurlijk heel mooi als je zegt van dit is een Twitter revolutie of dit is een Facebook revolutie. Dat is het natuurlijk uiteindelijk niet, maar Dit feit... is dus Willem Frank de Noot. Op 25 januari begon dat protest. Omdat die jonge mensen, die waren boos. Omdat een, een, een volgens mij was het een twintiger. Die blogger, die, mm -hmm. die werd uh, vermoord door de, door de geheime dienst. En die jongeren, die pikten dat niet meer. Die dachten, we gaan nu eens op de straat op. En uh, hoe dat dan ging. Ze organiseerden zich via Facebook en Twitter. Maar die jongens, die gingen dan de straat op. Met clubjes van vijf of tien mensen. En... Al, al maar gelang uh, kwamen er steeds meer mensen bij... die misschien helemaal niet van Facebook of Twitter weten... maar gewoon op straat. Mensen die dachten van ja, we zijn het nee. ook beu. Ja. Ja. Het is alleen maar een en, ja. Precies. Ja. En, ja. En, uh, en uiteindelijk zien mensen dat dan uh, op Al Jazeera... op de satelliettelevisie natuurlijk... in alle Egyptische huiskamers aanstaat... En dan ontstaat denk ik bij die mensen ineens het idee van... ja, we, we kunnen de straat op, we, we, we gaan ja, niet meer Ja, moet je voorstellen wat ze leren. denken in China, wat ze denken in Iran... Hmm. wat ja, ze denken is, in andere dictaturen. Je kunt Egypte niet eens opzoeken in, in China ja, als je, als je nee, gaat nee, internet. Nee, precies dan het niet zeggen. Nou zie je ook het verschil tussen uh, verschillende landen en verschillende media. China wordt doodgezwegen, maar goed, China heeft er nog een handje van. Hè. Er is op uh, dagelijkse basis iets van 20, 25.000 man bezig... om het internet uh, af te schermen daar waar nodig... Willem de Haas is dit? Marcel de Haas, ja. Oh Sorry, Marcel de Haas, ja. um, Willem Frank, ja. Ik snap En um, In Rusland, uh, daar zie je dat... Uh, die media gaat daar anders. De tv is het belangrijkste... Uh, maar die is afgeschermd. He. Dat is in handen van uh, Poetin en uh, Medvedev. Uh, maar dan heb je de, de sociale media en, en internet. Dat is eigenlijk volledig open. Dus daar komt alles binnen. Ja, maar ja. je ziet wel dat bij het Russische regime... Die worden ook wat onrustig hoor. Als je nu de, de verklaringen ja. ziet... Want men kijkt dan natuurlijk in het verleden naar de, de revolutie in Georgië... en die van uh, de oranje revolutie in Oekraïne... die natuurlijk inmiddels weer is teruggedraaid, kan je zeggen. Maar toch geeft dat de Russen te denken. Want uh, ook in Moskou heb je natuurlijk een, een soort middenklasse... Hè, niet op het platteland, maar in Moskou wel... van, van jongeren uh, die goed verdienen... Mm -hmm. Uh, ja, die niet geschaad worden in hun economische positie... en eigenlijk de corruptie, die daar natuurlijk ook zeer groot is... en het hele Kremlin en die partij van Poetin... Uh, die toch eigenlijk uh, voor alle macht zorgt... Ja, daar kan natuurlijk ook wel eens zo'n rare demonstratie nee, er, gaan optreden voor. Ik heb fundamentele en oude discussie. Kun je een uh, economisch uh, globaal regime op de been houden zonder een democratische component ja, daarvan? En de Chinezen zijn er bang voor, de Russen die zijn er ja. bang voor. En dat is op zich een hele mooie ontwikkeling. Ja. Daar moeten we ja. allemaal heel blij mee zijn. Ja. En dat zegt Frans Verhager. Dat vinden wij ook allemaal de kracht van het Westen. En, en hier zie je de kracht van het ja. Westen. Dat is ja. het leuke van al die, die, die, die, die, die paniekschoppers en die bangmakers. Hier blijkt dat het Westen zo'n ongelofelijke aantrekking aantrekkingskracht heeft qua politieke besluitvorming... en qua uh, economische vrijheid, dat het niet te stuiten is. Ja, nou maar is aan de aardige... andere kant zit het Witte Huis natuurlijk... toch wel met een enorm probleem. Ja, ik, deurlijk, ik hoorde gisteren ja. ook over onrust in Bahrein En daar komt de olie vandaan. Ja. Dus die stille diplomatie. Ja, maar van die de Verenigde de moet staten. nog steeds komen. Dus dat, hmm. de, kijken, of die code dan komt via een democratie of via een dictatuur, dat maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat erom. Uh, dat, het is kortzichtig nu, denk ik, om te denken dat je met al die dictatortjes dat stabiel kunt houden. En dat weet iedereen ook. Uh, alleen moeten ze nog die omslag nog even maken. Maar die invloed overigens van Amerika en in, in, in Egypte en via het leger. Het is natuurlijk wel anderhalf miljard dollar per jaar wat hmm. daarheen gaat ja. van Amerika. Ik hoorde subsidie. dat we bij, bij de legertoppen uh, de afgelopen week niet, geen contact meer hadden gehad met elkaar. Okay. Yeah. Dat schijnt nogal wat te zeggen. Van, uh, met de, met de Tussen Pentagon en de legertop van Egypte. Dat lijkt me waarschijnlijk, Want ik heb gehoord dat er allerlei contacten waren. Die ja. hebben allemaal in Amerika gestudeerd. Uh, ja, er waren contacten, de legertop, maar ze kijk, konden elkaar de, niet spreken. Kijk, vroeger was natuurlijk uh, in de Koude Oorlog... was natuurlijk legertop opgeleid in de Sovjet-Unie. Uh, ook het hele ja. uh, Egyptisch leger was naar Sovjet-model. Dat is natuurlijk allemaal veranderd. En ik begrijp dat uh, de jongere generatie van generaals... Zes, de, de, de zestigers, uh, uh, de man die nu uh, chefstof is van Egypte... Van, van, uh, Strijdkrachten. Uh, die is in Egypte opgeleid, dus die, of in Amerika. En die heeft daar zo'n contacten, Dus dat is natuurlijk ja, al wat anders. Ja, er, gaan, er gaan jaarlijks een stuk of 500 Egyptische officieren... naar Amerikaanse militaire academies om daar allerlei cursussen te volgen. Dus ja. die samenwerking die is natuurlijk wel groot. Ja. Ja, en sterker nog, de Amerikanen zijn er heel goed in. Die 500 hebben ook gezien wat het betekent om in een vrije samenleving te leven. En het zijn nog wel officieren van het leger, maar het zijn ook mensen die kunnen nadenken. Dus dat, dat heeft een veel grotere invloed. Kijk, Amerikanen mogen dan op het moment diplomatiek een beetje achter de feiten aanholen. Maar de lange termijn beïnvloeding van dit soort van, van landen in het algemeen... daar zijn ze nog steeds erg goed in. Ja. Dus laten we dat Kijk, toch en wel Kijk, en die, die 500 man die worden opgeleid in Amerika... dat zijn toch weer de wat jongere officieren. Dat zijn de dertigers en de veertigers. Nou, dat is de toekomstige legertop van, van Egypte. Nou, dat is natuurlijk een, nu op dit moment een hele belangrijke machtsfactor. Meneer Pracht, he? op het ja. moment dat u reizen maakt naar Egypte... Mm -hmm. om uh, al die culturele uh, oudheden te gaan bekijken en te gaan beschrijven... en te gaan vertellen wat er allemaal heeft plaatsgevonden aan uw gehoor... Mm -hmm. hoe vaak heeft u dan met het leger te maken? Nou... Eigenlijk dagelijks, althans gewoon in het straatbeeld, daar zie je veel militairen. Um, het is een lange tijd zo geweest, zeker nadat er uh, wat aanslagen zijn geweest door terroristen... dat uh, het leger wordt ingezet om... Uh ja, toeristen te beschermen. Dus uh, er is ook een lange tijd een, uh, een convoyregeling geweest tussen de grote steden. Waar je als uh, toeristengroepen je exact op een tijdstip moet melden. En dan gaat het allemaal tegelijk rijden. Dus in dat opzicht, ja, uh, is het altijd wel een, een, een samenleving geweest waar dat leger uh, een belangrijke rol speelt. gewoon in het straatbeeld Kijkt alleen. Kijk je wel eens naar de staatstelevisie? Op het moment ja. dat je in Egypte bent? Oh ja, zeker. Ja. Want uh, gisteren ja. werd het door buitenlandse analisten gezegd. Nou, er is ja. een opmerkelijke verandering aan de gang. De staatstelevisie laat voor het eerst beelden zien van het agrierpijnen ja, en van ja. de enorme demonstratie. En ze doen het niet van ver af, maar nu echt met close-ups erbij, ja. dus je kan zien wat er aan de hand is. Tot na de toespraak van Mubarak, toen werd het weer van ver af gefilmd, want toen mocht je natuurlijk die schoenen niet zien? Nee, nee, nee, nee. ja, dat, die grootste belediging, hè? Die, die schoenen in de lucht. Ja, um, ik, ik denk, ik zei het net al... Hè, er is een, een voor de schermen, achter de schermen verhaal. Uh, ik denk dat ook achter de schermen het volstrekt onduidelijk is. Atthans, dat, dat gevoel heb je met al deze ja, berichtgeving. Dat het, uh, er, er is een soort padstelling ook binnen de... de uh, bijvoorbeeld het leger, uh, de oude garde en de jongere garde. Ja, of er is gisteren nog iets gebeurd... waardoor iedereen, inclusief meneer Panetta van de CIA... dacht van Boebert gaat verdwijnen. En op het laatste moment hebben ze hem dat setje niet kunnen geven. En heeft hij toch de macht die hij nog heeft gegrepen... in een laatste poging, moet je dan zeggen... Uh, om zichzelf uh, daar neer te zetten. Uh, en dan, dan zal het ook niet lang meer duren trouwens. Maar er, er moet iets gebeurd zijn. Want uh, niet iedereen kan daar... Ja, het is volgens mij hebben. ook gewoon echt... de persoon van Mubarak, die zo koppig is als wat. En ja, maar en, en blijkbaar heeft hij nog voldoende macht om dan in ieder geval ja, om de, om de staatsapparaten de... Ja. om zich heen te kunnen verzamelen, om in een soort Berlusconi-modus ja. met, met, met prachtig zwart haar daar een toespraak te houden. Die hem trouwens een wijze man vindt, hè, Berlusconi, maar hij heeft niks gezegd gisteren. <tog tog> Stukjes <tog> in de pot, zeggen ze in Amerika. gisteravond uh, vanuit de Verenigde Dat was Staten. ook een nichtje van Mubarak ja, ja, ja. volgens Berlusconi die te maken had met zijn feestjes. Boonga, boonga feesten. Frans Verhagen heeft dat laatste woord gehad in deze discussie van Swahaga, Amerika-deskundige hoofddirecteur van Amerika.nl. Uw pracht Egyptoloog. Wanneer gaat u weer? Ja, wanneer de situatie weer genomadiseerd uh, is. Wanneer is er weer een is? reis gepland? Ja, dat ik, in principe in uh, april, maar we zullen de politieke situatie moeten afwachten. In ieder geval zie ik u weer volgende week vrijdag. <laughs> ik Als er ik denk in tussentijd dat... geen wonder is gebeurd. <laughs> en uh, Marcel de Haas, is docent conflictstudies aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Dank voor uw komst. Willem van de Noot. Jou zie ik maandag weer. Tot maandag weer. Het is uh, bijna half twaalf. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Egyptische leger wil dat de rust in Egypte terugkeert. In een verklaring staat dat de noodtoestand wordt opgeheven als de protesten ophouden.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 Een half uurtje geleden was dat verder. beloofd het leger vrije en eerlijke verkiezingen later dit jaar, zonder een datum te noemen? Tot die tijd neemt vicepresident Suleiman een deel van de taken van Mubarak waar. Op dit moment is in Egypte het vrijdagmiddaggebed aan de gang. En verwacht wordt dat na afloop miljoenen Egyptenaren in Cairo, Alexandrië en andere steden de straat op gaan. om opnieuw het onmiddellijke aftreden van Mubarak te eisen. Magiel de Graaf wordt de lijsttrekker van de PVV bij de Eerste Kamerverkiezingen. De Graaf is ook fractievoorzitter van de PVV in Den Haag. Hij werkte eerder onder meer in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. De Senaat wordt op 23 mei gekozen door de leden van Provinciale Staten. Verkiezingen daarvoor zijn 2 maart. Het is de bedoeling dat de Graaf zondag al meedoet aan het NOS-verkiezingsdebat op Radio 1. En de Consumentenbond geeft de belastingtelefoon een ruime onvoldoende. De bond stelde 50 vragen aan medewerkers achter de telefoon, maar die vragen... En de, nee, de antwoorden vooral, die waren grotendeels fout of incompleet. 17 antwoorden waren goed. Daardoor komt de Consumentenbond uit op een 4-min. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Tot 12 uur nog de volgende onderwerpen. Hoe rijd je in een sportwagen met een Nederlandse carrosserie? En wie stopt de opmars van de PVV in Limburg? De lokale bundelen hun krachten. Eerst even dit. Sinds die werd opgevist uit de Waddenzee... zit de Orca Morgan al acht maanden vast in Harderwijk. Dolfinarium wil Morgan niet naar een ander zeeaquarium laten gaan. Nee, dat willen ze wel. Maar daar is juist tegen verzet. En er is zelfs een jurist ingeschakeld om dat te voorkomen. En Morgan uiteindelijk gewoon zijn vrijheid terug te geven. Peter Pijperling is van de groep Free Morgan. Goedemorgen, meneer Pijperling. Goedemorgen, meneer Weerders. We hebben vier minuten voor dit gesprek. Eh, wat denkt u, moet het Dolfinarium de sluizen openzetten... zodat Morgan lekker kan gaan poedelen in het IJsselmeer? Nou, dat lijkt me niet een uh, slimme handeling van ze. Uh, ze hebben tenslotte ook de verantwoording opgenomen voor uh, zorg en herstel. Dus uh, dan zou dit wel een, uh, een makkelijke uitweg zijn. Die, maar even zonder gekheid, wat stelt u voor, heeft. meneer Pijperlink? Wat moet er gebeuren? Wat er moet gebeuren? Nou, uh, ik gebruik uh, in het geval van Mogen altijd graag de metafoor... dat het een driejarige kleuter in de winkelcentrum is die gevonden is. En er ja. moet naar afkomst gezocht worden. En tot die tijd uh, moet er gewoon uh, een, een goede locatie gevonden worden voor het dier. En Waar wat zou een man... goede locatie kunnen zijn voor deze kleuter? Uh, de Oosterschel bijvoorbeeld. Dat is, uh, dat, is een, dat is een mooi gebied. Dat is maar afgezet. moet je hem dan maar gewoon laten rondzwemmen in de Oosterschelde? Nee, hoor, nee, hoor. je moet hem wat dat betreft uh, leren weer uh, uh, voor, zich, uh, voor haar zelf, dus een haar uh, bij deze, voor haarzelf te zorgen, uh, vergunning krijgen van het ministerie om levende vis te mogen uitzetten daar voor, uh, voor voedsel en ja op die manier een, een, een, een zo natuurlijk mogelijk wild dier uh, te blijven behouden. Dan moet er een stuk van die oosterschelde een beetje worden afgezet met wat netten of zo, stel ik mij voor. Correct. En daar is door ons al contact over geweest. En men staat daar uh, zeer positief tegenover. Nou zegt het Dolfinarium, dat gaan we niet aan. Wij brengen die morgen liever naar een ander groot zeeaquarium. Waarom zouden ja, ze dat op, willen het... doen? Nou, dat, dat, dat, dat uh, uh, even de achtergrond, Dolfinarium. Dolfinarium is via allerlei aandeelhoudersconstructies... Uh, niet brandschoon in de relaties met andere zee... dus grote zeeparken in, in Amerika, Sierwold en dergelijke... Dus enig belang gaan we, wat dat betreft, gaan ze zich ook niet kunnen ontzeggen. Geld verdienen bedoelt u? Nou, geld verdienen niet direct, daar zullen we niet direct een cheque voor krijgen. Maar ja, de aandeelhouders die erin zitten van uh, groeps des alts, uh, die ook eigenaars van Walibi en allerlei andere parken, ja, die zal ook niet, uh, niet trouwig zijn met zo'n uh, zo orca-vrouwtje... wat uh, als dat volwassen is, waarmee gefokt kan worden natuurlijk. Nou houden zich twee groepen bezig met het welzijn van Morgan... op het Dolfinarium zelf na. Uw eigen organisatie, waar u medeoprichter van bent... en de zogeheten Orca-coalitie. Twee organisaties voor één orca. Is dat niet een beetje te veel uh, van het goede? Nee, wij houden ons puur met de wetenschappelijke kant van het verhaal bezig. We hebben voordat het advies van het Dolfinarium kwam... ...hebben wij uh, samen met onze experts wereldwijd, dat zijn uh, precies te zijn 45 mensen, uh, erkende orka-experts in de wereld... ...hebben wij een rapport geschreven in de hoop dat Dolfinarium dat zou omarmen en zeggen van... ...nou, perfect, dat gaan we samen met ons eigen rapport bij het ministerie neerleggen en we gaan er samen voor om een oplossing te verzinnen. Nou... Maar... Uh, wij worden gewoon genegeerd. Nou heeft morgen zelfs de beschikking gekregen over een jurist. Dat heeft de Orca-coalitie geregeld. Wat kan zo'n jurist doen, denkt u, meneer Pijpelink? Puur kijken naar de, de, de kant van de vergunning. Puur kijken naar, uh, naar de uh, juridische kant van... hoe is dat dier uh, tot, uh, tot aan het dolfinarium gekomen? Wat mag er wel, wat mag er niet? Uh, ja, de jurist kan natuurlijk niet gaan eisen van... Uh, we hebben nog wel plekken in de achtertuin, dan gaan we die orka-huisvesten. Dat, dat ook niet, maar um, wat er wel voorkomen moet worden vinden wij... en dat vindt de Orka-coalitie. Wij werken uh, overigens niet samen. Uh, Ieder doet zijn eigen Ding. deel in dat verhaal. Wij houden ons puur met de wetenschappelijke antwoordkant van de, van de zaak bezig. Wij zijn geen protestorganisatie. Maar wat er natuurlijk wel gedaan moet worden... is gewoon een goede oplossing uh, moeten komen en... Uh, het dier zomaar transporteren naar een groot, zee, een groot aquarium ergens in de wereld... is wat ons betreft geen oplossing. Hartelijk dank, Peter Pijperlink. Hij is van de organisatie Free Morgan. De gids .fm. Iedere vrijdag berichten Joost Wilgenhoff en Marie-Claire van den Berg... over het wel en wee van mensen in de Zijsterwijk-Vollehoven. En dat doen ze afwisselend. Joost, je collega Marie-Claire heeft zich de afgelopen tijd... vooral bezig gehouden met de gebeurtenissen in de Elflet. Jij zei vorige week dat je naar nou een ander deel van de wijk zou gaan kijken. Ja, dat was het idee. Maar uh, Marie-Claire belde mij uh, op een gegeven moment. Zij was gebeld door een, een vrouw uit de Elflet uh, zondagavond. Uh, dat er haar buurman was opgepakt... Um, dat gaat over een Carlos, een man met een psychiatrisch verleden. Het heeft ook wel in de, in de kranten gestaan. Uh, um, nou, hij is opgepakt um, omdat hij uh, de buurvrouw had uh, bedreigd... omdat hij ruiten had ingegooid en omdat hij had gedreigd om de boel op te blazen. Dus toen kwam er een heel arrestatieteam. Uh, ik heb daar een beetje rondgebeld en uiteindelijk terechtgekomen... bij uh, de vrouw die het heeft uh, aangegeven... Um, en zijn we eerst maar even de schade gaan opnemen op de galerij. Nou, dit is het uh, bewuste raam. <laughs> hij, hij is ingegooid. Te... Nou, hij is niet ingegooid. Hij is dus hier opgeklommen. Je uh, woont op de eerste op de, galerij? Ja, op de eerste helemaal, beneden. helemaal beneden. Dan heb je een betonnen rand. En toen heeft hij, uh, nou ja, met vreselijk veel uh, agressie, schreeuwen, dreigementen... heeft hij het raam uh, ingeslagen, of met zijn voet... Dit is een slaapkamer, hè? achter Witte, dit raam. Ja, ja, hier slaapt mijn zoontje. Die lag in bed, dus ik kreeg al het glas over hem heen. En dat was om 9 uur s ochtends, dus hij begon om tien over half drie En vervolgens kwam hij later terug om uh, ja, dit aan te richten. En toen, toen heeft hij de politie gebeld? Hij heeft meteen de politie gebeld en die kwamen meteen een vol ornaten, uh, stonden ze dus. voor de deur. En ja, hij zag de politie aan, toen hebben ze zich opgesloten in zijn huis. De buren liepen hier in, uh, in hun pyjama bij mij voor de deur langs... want die moesten allemaal hun huis uit. Ja, explosiegevaar. En toen moest er dus een heel zwart team komen. Spottelijk voor één. Dat is een, moe, dat is een zwart team met zulke kunst. Dus ja, de guns kinderen waren, zullen, echt, ja. waren echt van... Ja, dat waren een hele apparaten. Maar die kinderen waren echt wel, wat gebeurt hier allemaal? Brandweer, ambulance, crisisdienst van uh, Altrecht. Maar ja, dat was schijnbaar allemaal nodig. Dus de kinderen zijn wel allemaal heel erg van slag. Van hoe kan zo'n aardige buurman dat nou doen? Hoe legt u dat eigenlijk uit aan uw zoon? Ik heb hem verteld dat uh, Carlos gewoon een, uh, ja, ziek is. Ja. Uh, dat hij een uh, ziekte heeft. Ja, u kent hem? Ja. Al een tijd? Al een tijd. Ik woon hier zes jaar. En hij heeft uh, hier vijf en een half jaar geleden boven gewoond. Dus op hier... een ander adres dan waar hij nu woont? Ja. Wat was dat voor woning uh, toen? Dat is een uh, woning van uh, Quintus. Die doen uh, voor psychiatrische patiënten woonbegeleiding. Op een gegeven moment ging hij daar weg. Waarom is die daar hij dan heeft, vertrokken? Vijf en een half jaar geleden heeft hij zijn medebewoner uh, bedreigd. Hij had een medebewoner? Ja, die, ja ze wonen daar met uh, twee patiënten bij elkaar. En toen kreeg hij ook een psychose. Toen heeft hij een fiets uh, naar beneden gegooid. En toen was ook een hele dreigende situatie. is ook de politie eraan te passen gekomen. Want hij wilde ook niet, toen niet naar buiten komen... Maar als hij zijn medicijnen wel nam, was het dan gewoon een uh, gezellige? Dan is het een gezellig. hele, gewone, aardige buurjongen. Ja, maar zonder medicatie is het een totaal ander persoon. De enige organisatie die me meer kan vertellen over Carlos is de Woningbouwvereniging. De combinatie. Dus ik ga vanaf de Elflet even naar een andere plek in Zeist. Loop nu even langs de school. En dat is wel heel toevallig. Er staat hier een uh, bouwkeet. En in rode graffiti letters staat daar de naam Carlos opgeschreven. We weten natuurlijk niet of dit uh, het handschrift is van de Carlos... die zondag uit zijn flat is gehaald. En ik ga nu eerst maar eens naar de woningbouwvereniging... om daar te praten met de manager wonen, Gerda hullegien En zij zou me in ieder geval moeten kunnen vertellen... hoe lang Carlos al huurder is in de L-flat. Hij huurt sinds uh, februari 2006 de woning uh, bij ons. En wat wist u over zijn situatie voordat afgelopen zondag de bom barstte? Wat wij wisten was dat hij ooit in behandeling is geweest... bij een instelling die hem begeleide bij uh, nee, de problemen die hij uh, in eerste instantie had... Ik denk dat het inmiddels duidelijk is dat het gaat om een psychiatrische aandoening. En een psychiatrisch patiënt ja, die, uh, kan natuurlijk heel goed functioneren... in de maatschappij met de juiste medicatie en dergelijke. En Heeft hij altijd zelfstandig gewoond... of heeft hij in, in eerdere instantie wel meer begeleiding gehad? Voor zover wij weten, heeft hij ook begeleid gewoond. Maar hoe lang precies en dergelijke, dat, dat is geen informatie die wij hebben. Dat nee. wordt niet geregistreerd? Nee. Nou heb ik gesproken met de vrouw... bij wie in eerste instantie een ruit is ingegooid. Ja. En ze vertelde dat een incident geweest is... een jaar of vijf, zes geleden, ook met Carlos. Ja. En dat hij daarna naar een ander adres in de flat is verhuisd. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dan woonde hij ergens waar het contract niet op zijn naam stond. En het contract stond dan op naam van de hulpverlenende instantie? Ja, dat is een mogelijkheid. Stelt dat het nou voor de tweede keer mis is gegaan kan hij dan weer een woning krijgen in dezelfde flat? Ik kan daar niet op voorhand een, uh, een eenduidig antwoord op geven. Want aan de ene kant nou ja, hebben mensen recht op hun woningen. En wat wij moeten doen dan is de afweging maken... tussen de belangen van de buren, om ze maar even zo te noemen... en uh, de bewoner. En is het goed voor beide partijen... dat hij op terugkeert in de woning waar dit gebeurd is? Of is het beter dat hij naar een andere woning gaat... En daarbij speelt dan: uh, is hij inderdaad in staat om voor zichzelf te zorgen en uh, te voorkomen dat dit weer gebeurt. Uh, vanmiddag hebben we een, uh, een afspraak staan waarbij zoveel mogelijk instanties als op dit moment bij Carlos of de laatste week bij Carlos betrokken zijn, samenkomen om inderdaad uh, de situatie door te spreken. En dan hebben we het over de medewerkers van de, de combinatie, maar ook de wijkagent, de politie is daarbij aanwezig. En ook de instelling die hem op dit moment nou ja, opgenomen heeft en nu in ieder geval ook begeleid. Nou, als de mijling komt hij niet meer terug. Met dit kaliber uh, psychiatrisch patiënt. Ja, ik, die kan niet in zo'n grote woongemeenschap wonen als zo'n flat hier. Mijn zoon zegt ook, als hij terugkomt gaan we verhuizen, hè, mam? Joost wil nog waar is Carlos op dit moment? Ja, dat is uh, voor mij onbekend. Uh, voor de bewoners is het ook onbekend. Het is uh, bekend dat hij op dit moment wel begeleiding krijgt. Dus hij zit niet meer in een politiecel. Uh, maar welke instantie hem begeleidt, dat is. Uh, dat wilde maar ik hoorde wonen. de naam Quintus vallen net. Ja, Quintus, dat is een, een, een club in de wijk Vollenhoven ook... die een, daar een project heeft, uh, mensen met psychiatrische problemen... die wonen daar begeleid. En volgens de vrouw die we eerder hoorden, uh, de buurvrouw zou ik maar zeggen... niet directe buurvrouw, uh, heeft Carlos eerder in een huis van Quintus gewoond... maar nu niet meer... Uh, hè, dat, heb, dat heb ik van meerdere mensen gehoord, dus dat kun, daar kunnen we wel van uitgaan. Maar welke instantie het wel uh, uh, nu, nu begeleidt, dat weten we niet. Je volgende collega marie klein van den Berg, maakt zich op jo.nl nogal kwaad over de NCV en Carlos. Want hij is kennelijk opgetreden in Man bij het Hond. Ja. En ze zegt: ja, um, je ziet dat deze man drugs uh, gebruikt. Hij leidt al jaren aan psychoses. Uh, moet je dan zo iemand vragen even gek te doen voor de camera? En moet je dat dan ook nog uitzenden? Ik vind van niet, maar de NCV heeft dat wel gedaan. En honderdduizenden mensen hebben daarna gekeken. Dus ja, hij is wel bekend. Het, hij is wel bekend, ja. Ja, Joost, ik heb het ook gezien uh, op, bij man bij het hond. En je ziet dat hij vooral dwangneuroses heeft. Dat kun je wel uh, heel goed zien. Just Wilgenhoff, hartelijk dank. Tot volgende uh, week. Kijk eens, de PVV van Limburger, Geert Wilders, gaat van 11,5 naar 26,8 procent van de stemmen in Limburg en is daarmee de, de grootste partij. Waren het vooral proteststemmen op Wilders of zijn ze het hier allemaal hardgrondig met hem eens? Dat is de grote vraag. Nou, hij is toch wel sociaal dat die opkomt voor de gewone man. Dat doen ze in Den Haag niet genoeg? Nee, een fragment uit het journaal een dag na de Kamerverkiezingen in juni vorig jaar. De PVV van Geert Wilders veroverde het land en Limburg in het bijzonder. Daar werd de partij de grootste. Over een maand wacht een nieuwe krachtmeting als opnieuw de gang naar de Stempus wordt gemaakt. En dit keer voor de Provinciale Staten. De PNL, dat is een samenbundeling van lokale partijen in Limburg, hoopt de opmars van de PVV te kunnen starten. Mijn gast vanochtend is Karel Wolf. Hij is lijsttrekker van de PNL, de partij Nieuw-Limburg. Meneer Wolf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staan u ervoor in de peilingen? Ja, op dit moment uh, staan we op, uh, op één zetel. We hebben op dit moment ook één zetel in de Staten. Dus we staan uh, in balans. Maar het, uh, het moet beter. Het moeten er meer zijn. Ik zou zeggen, het is geen vuist. Het is een hele slappe hand. Nee, dat is op zich geen vuist. Maar als je kijkt naar de uh, zeg maar, uitslagen van de verkiezingen... Van maart 2001, de gemeenteraadsverkiezingen, dan hadden de lokale 40% van de stemmers. Dus dat is een, een, een behoorlijke vijver van, van kiezers die in potentie in feite op het uh, platform zouden moeten stemmen. Dat ja, wil zeggen, de dat partijen dat ze, dat ze opkomen voor de provinciale statenverkiezingen natuurlijk. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle partijen. Dat we de mensen kunnen enthousiasmeren om te gaan stemmen. Men weet niet echt goed de kiezer van, van wat doet Provinciale Staten. Maar Provinciale Staten die, die richt zich toch in het bijzonder op de leefbaarheid in de buurten en de wijken. En dat is toch waar het in feite om gaat. Uw partij, Partij Nieuw-Limburg, heeft een open brief geschreven met de kop... Zeg nee tegen de PVV. Waar bent u bang voor? Nou, wij zijn op zich niet bang. Laat dat duidelijk zijn. Wij willen alleen. Waarom nee dan? Ja, wij willen vooruitdenken. In die zin... Stel dat de PVV toch een grote partij wordt... dat zij veel mensen gaan leveren in de Staten... dan is het van belang dat die mensen ook kwaliteit hebben... dat zij de zaken kunnen, kunnen behappen die daarvoor liggen, die daar langskomen. U denkt dat de mensen die nu op de lijst staan geen kwaliteit hebben? Nou, ik, ik laat het zo zeggen, de PVV geeft daar geen informatie over. Zij, zij geven totaal geen beeld van wat die mensen kunnen. En wij eh, vinden dat toch een, een onzekerheid waar we... Waar we de, kiezer op willen duiden. Nou, de enige de lijst is bijvoorbeeld een voormalig presentatrice van TV Limburg... en momenteel Ja, dat is... dus die is wel bekend, Laurent Stassen. Ja, Laurent, daar zal ik ook niks van zeggen in die zin. Zij uh, werkt uh, ook in de Europese Unie en zij uh, staat, zoals dat dan gezegd wordt, haar mannetje. Maar het gaat mij meer om de volle breedte van alle kandidaten. Die kandidaten die nemen plaats in de Staten en zij moeten uh, GS controleren. Zij moeten het beleid formuleren voor de provincie... En dat kan je niet zomaar eventjes met een gezelligheidsclubje. Daar moet je echt professionele mensen voor hebben. Die maar zo bestuurlijk bent u ook ooit begonnen, meneer Wolf, met uw clubje? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat wij recruteren in, het, in, in de provincie. En uh, wij kijken naar mensen die uh, zeg maar ervaring hebben, raadsleden, wethouders. En op die manier hun plek kunnen, kunnen veroveren en niet mensen waarvan ik niet weet wat ze feitelijk uh, aan achtergrond hebben. Nou, schommelt uh, de PVV in de peilingen tussen de 13 en de 16 zetels in Limburg. Is het niet een beetje laat ja. om de kiezers nog op andere gedachten te brengen daar? Nou, laat ik het zo zeggen. De verkiezingen zijn wat om ons betreft natuurlijk al begonnen... maar ze staan nog uh, zeg maar, uh, op, een, op een week of twee, drie. Dus er kan nog veel gebeuren. Die verkiezingen die gaan eigenlijk nu pas goed, goed beginnen met de debatten. Wij hebben met deze open brief eigenlijk een signaal af willen geven... En laat ik het zo zeggen, de PVV die, die kaatst ook. Hè. De PVV die heeft het over die, die, die hap, die oude hap die moet vertrekken, regentenkliek. En ik, ik weet, er moet veel gebeuren bij de provincie. Maar laat ik het zo zeggen, ze delen ook uit. En in die zin denk ik dat zij de feiten moeten onderkennen. dat hun mensen gewoon niet naar buiten uh, duidelijk uh, gepresenteerd worden. U verlangt eigenlijk gewoon zij de openheid van, de, van ze, daar komt het op neer. Ja, en en transparantie. Verstaan, dan, dat. En uh, of ze echt wel bestuurder kunnen zijn. Uw belang in Limburg heb ik een beetje gelezen in, uh, in het programma wat u voorstaat. U wilt de krim tegengaan, ontwikkelingen van de woningmarkt... en de leefbaarheid in de buurt en kleine kernen. Uh, drugsproblematiek ja. uh, bestrijden, oplossen, drugsgunners. Werkgelegenheid en innovatie, uh, jongeren die wegtrekken. Het openbaar vervoer, dat moet grensoverschrijdend, Dat moet niet stoppen uh, zomaar tussen ja, Nederland en ja, Duitsland zeker. bij de grens. En ook niet tussen Nederland en België. Als ik kijk naar het programma van de PVV, dat lijkt er verdomd veel op. Dat is bijna ja, dat is, ja, dat is ook zo. Wij hebben ook met die open brief eh, niet zo, zozeer de programmapunten willen aansnijden, maar meer die transparantie, maar daar hebben we het over gehad. Maar er zijn toch ook nog wel verschilpunten inhoudelijk. Wij willen absoluut niet dat de provincie verdwijnt. Wij zien de provincie als een belangrijk middenbestuur en onze filosofie is, als je de provincie gaat wegsnijden, dan moeten de gemeenten nog weer groter worden. Dat betekent weer meer afstand tussen burger en bestuur. En dat willen wij niet. En de wij PVV willen... wil dat wel? De PVV wil dat duidelijk. en ik, ik, ik heb gehoord dat ze dus de auto's van de gedeputeerden willen afschaffen. En dan denk ik even in een, in, een, in een grap... dan denk ik, ja, dat is dan de eerste stap om de provincie op te heffen. Eerst die auto's, maar eens de deur uit. En in die zin uh, zijn wij moordekens uh, tegen dat agendapunt... zeg maar, dat programmapunt van... De PVV, de provincie, moet blijven. U zegt nee tegen de PVV, maar tegelijkertijd sluit u dus ze niet uit bij de coalitievorming. Is dat niet nee, een beetje dat... raar? Nou, nee, dat is niet raar, omdat u ook al geconstateerd heeft dat er toch veel overeenkomsten zijn in het programma. En ik denk dat als je de coalitie dan rondkrijgt, dat je vooral op die overeenkomsten elkaar moet vinden en niet op de verschillen. Dus in die zin is er wel perspectief, maar ik vind. Die transparantie, dat vind ik het, het, het, het meest vervelende punt nu in de aanloop naar de verkiezingen. Omdat je ja, je, ja, ik zeg ook wel eens een keer, het zijn allemaal masks, zoals dat heet. Hè. Ze hebben een rijtje masks staan en ja, de kiezer kiest dan op één en twee. En wat er dan allemaal verder is, uh, dat is onduidelijk. Een rijtje wat? Masks. Ja, U kent het programma wel met al die masks die, die feitelijk hun, hun identiteit en, en hun... Uh, zeg maar, uh, persoonlijkheid niet, uh, niet uh, kwijt willen geven. En in die zin roepen wij dus de PVV op om dat wel te doen. Ja, ik heb nog nooit naar het programma gekeken. Hartelijk dank, Karel Wolf, <tie> lijsttrekker van de partij nieuw Limburg. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Politieactie laat je niet afleiden, krijgt een vervolg. En Nederlandse bedrijven die maken van... een een bestaand onderdeel, een blitse sportwagen. Deze twee zaken bespreek ik met autojournalist Wim Oudewernink. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Automobilisten die bellen, sms'en en twitteren of mailen tijdens het rijden zijn gewaarschuwd bij deze. Mag ik wel uh, sms'en tijdens de uitzending? Uh, tijdens de uitzending mag het voor mij, maar ik denk niet uh, achter, de auto, uh, achter de stuur. En, en de politie die is daar streng aan het optreden. Maar de boetes die zijn ook omhoog gegaan dit jaar. En uh, dat uh, is merkbaar uh, als je een keertje zit te bellen. Niet handsfree. Zijn die voor ze omhoog gegaan? 15 procent, dus uh, ja, dat tikt wel aan. En de autofabrikanten zouden hier natuurlijk een rol bij kunnen spelen. Ja, dat, dat, uh, dat is uh, zeg maar aan, aan mijn kant van de streep. Uh, heb ik dat toch wel geconstateerd. dat uh, autofabrikanten heel veel doen om dashboards fantastisch mooi te styleren. Uh, het ziet er heel grafisch uit, mooie aluminium, geborsteld aluminium, middenconsoles. Maar uh, het is helemaal niet logisch. Ergonomisch klopt er eigenlijk niet veel van. Aan de andere kant doen ze wel heel erg hun best om extra diensten aan te bieden. Uh, internet aan boord van een auto. Ik denk dat ze uh, eigenlijk hun huiswerk opnieuw moeten maken. En wat makkelijker, toegankelijke dashboards maken. Uh, die voor de, gewoon makkelijker te bedienen zijn. Waar je echt weet waar de knoppen zitten uh, die je nodig hebt. En de overbodige knoppen, misschien zelfs ergens op een. Plekje uh, opzij van dashboard uh, plaatsen. En dat ik gewoon Wim mijn oude roep. En dan gaat hij bellen. En dan gaat hij bellen. De, met stem, uh, stemherkenning, uh, dat, dat is al wel mogelijk. Maar ook die activiteit is toch een afleiding van het uh, van eigenlijk het, het uh, verkeer. Daar moet je toch mee oppassen. Ook uh, al zit je te bellen Hands Free, je bent toch met je gedachten met die chans bezig. Laat ik even naar dat andere onderwerp gaan. Van een tweede handje naar een sportwagen waar James Bond, Jaloers op zou zijn. En uh, dat uh, met behulp van een Nederlandse in elkaar zetten? Ja, twee zelfs. Uh, in, in Eindhoven is vorig jaar een, een, een voormalige student van de kunstacademie... Uh, die heeft een droom gehad om een eigen sportwagen te bouwen. is tegenwoordig natuurlijk heel moeilijk... want je hebt technische eisen, die, die kun je niet aan voldoen als particulier. Hij heeft een Porsche 944 onderstel genomen. Dat is een, een slimme zet, want die roesten niet... want die zijn verzinkt vanaf de fabriek. Karosserie eraf, en daar heeft hij een eigen ontwerp voor gemaakt. En dat biedt hij dan te koop aan als bouwpakket. Eventueel kan hij hem ook voor de klant bouwen. Maar dan kan je toch voor een, een heel uh, fatsoenlijk bedrag... een hele exclusieve sportwagen rijden. En dan is het alleen de buitenkant die er anders van de auto? Uh, ja, de buitenkant is anders. Het onderstel is Porsche, de, de, de wielophanging, de motor, alles. Dus de auto blijft... Porsche. Uh, en dat is ook makkelijk. Je hoeft niet speciaal naar de keuring en al die veiligheids- en milieutesten weer te doen. Want de auto die voldoet aan eisen die reeds uh, goedgekeurd zijn. Is dat voor iedereen weggelegd of alleen voor mensen met een dikke portemonnee? Nou, het, het is niet voor niets natuurlijk. Maar uh, zo'n zo uh, zo ombouwset of zo'n carrosserie set van die meneer Heinsdijk in, uh, in Eindhoven kost 19.000 euro. Uh, je hebt een donorauto nodig. Een, een gebruikte, een tweedehands Porsche van een jaar of 25 oud. Zonder deuken liefst. Zon, nou, de deuken, dat Juist met deuken, want dan is die goedkoper. Want die carrosserie die gooi je weg. Uh, dus je houdt alleen het onderstel over. Nou, Maar dat kost dan toch ook tussen de 2 en 5.000 uh, euro. Um, en daar zit natuurlijk een hoop handigheid bij. Je moet zelf wel uh, wat kunnen sleutelen. Want uh, doe het zelf uh, is niet uh, zo makkelijk als je een auto gaat bouwen. Maar hoe krijg je dat dan geleverd? Hoe werkt dat dan? Je krijgt het uh, inderdaad als een, als een pakket. Een, een kale carrosserie uh, met een handleiding. Uh, met voor gendeloos de interieur... je in, in, in, ja, in principe gaat dat zo, ja. En, en dan moet je natuurlijk een garage hebben met flink wat ruimte. Want je hebt die auto waar die carrosserie afgaat. Maar je hebt ook die carrosserie die, die erop gaat bouwen. Dus een ruimte voor twee auto's Dat zijn uh, geen vier boutjes natuurlijk. En dat niet. is geen vier boutjes. En uh, dat heb je ook met, met de Burton. Dat is een andere fabrikant uh, die, uh, uit Zutphen... Die, die levert zo'n bouwpakket voor een, een open sportwagentje... voor veel minder, voor 5.000 tot 9.000 euro... op het onderstel van een Citroën Deux Chauveau. Citroën Deux Voor een Citroën Deux Chauveau. <laughs> maar de auto is zoveel lichter dan die Deux dat er toch een beetje sportieve prestaties in zit. En daar zit dan een handleiding bij van 300 pagina's... hoe je dat netjes in elkaar moet zetten. Is dit typisch Nederlands, dit Nee, het is niet typisch Nederland. In, met name in Engeland uh, gebeurt dat al jaren. Maar uh, meneer Heinsdijk is net begonnen. Die heeft er dan een 13, 14 uh, bestellingen en, en afleveringen gedaan. Die rijden dus rond. Die rijden dus rond. Maar meneer Burton, de heren Burton... Of eigenlijk de heren... Ik uh, uh, ben de naam eventjes kwijt van, van Burton in Zutphen. Die hebben inmiddels uh, zo'n 100 auto's per jaar gebouwd... sinds uh, 2000 en 150 per jaar nu ook. Ze zijn zelfs met een elektrische Burton bezig... die dan op de rij in... Uh, april komt te staan, 13 tot 23 april. En die kost 38.000 euro. Dus dan is het geen goedkoop speeltje meer. Geen je... doe-het-zelf speeltje meer. Nee, je hebt er nog niet in gereden. Ik heb met een beurt een keer gereden. en aanvankelijk was ik uh, erg uh, ja, een beetje een negatief vooroordeel. Een ja, wat je ziet daar een waggelende auto. En die beurt ons met wat andere veren. Met dat leuke carrosserietje. Lichter in gewicht. Een heel dynamisch sportwagentje voor, uh, voor de zondagmiddag... op een, uh, op een rivierdijkje. Uh, was, was echt uh, wat je noemt fun. Je bent niet zo lang als ik, dus je kan makkelijk je benen kwijt dat ding, natuurlijk. En mijn hoofd steekt er niet bovenuit. <laughs> Dankjewel, Wim. Gaat ja. tot volgende week. Tot volgende week. En wat is er vanavond zoal te zien op televisie? Nou, daar zijn we in die avonden, Zeker op vrijdag, dat ik denk. Nou. Maar oké, okay, ik ga me verbannen. Uh, onze ombudsman onthult vanavond om vijf voor half acht dat huisartsen onterecht patiënten weigeren. Het recht op vrije huisartsenkeuze wordt in meer dan de helft van de gevallen niet gerespecteerd, de ombudsman. Vijf half acht op Nederland 2. En ik zal zeker met een half hoogte nieuwsprogramma's in de gaten houden op Nederland 1 en 2. Maar als ik echt bij wil blijven over de gebeurtenissen in Egypte... dan ben ik toch aangewezen op mijn schotel op Al Jazeera, CNN, BBC World en wat die meer zijn. Wat gaat er gebeuren in de lunch, Jurgen van den Berg? We zijn gisteren geweest bij de Beauty Astaire Awards. Dat zijn de Oscars eigenlijk voor de beauty business. En dat wordt door de journalisten die in de cosmetica zitten ook worden die uitgereikt. En de stelling straks in Stand.nl gaat ook over uh, Egypte. De internationale druk op Mubarak moet flink worden opgevoerd. Dankjewel Jurgen. Surf naar degids.fm. Ik ga zo meteen luisteren. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Kunt u aangeven waar het mis is gegaan? Wat is er aan de hand? Wat is de oorzaak? Op zoek naar de juiste antwoorden.